Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Partijgenoten van de Britse premier May doen een nieuwe poging... haar ten val te brengen. Bedoeling is mee nog voor de nieuwe Brexit-stemming in het lagerhuis aan de kant te zetten. Bronnen melden aan de BBC dat dat zondag zou moeten gebeuren... als de uitslag van de Europese verkiezingen bekend wordt. In december mislukte een poging van een aantal conservatieven... om mee aan de kant te schuiven. Volgens de regels moeten ze een jaar wachten... voordat ze opnieuw mogen proberen. En daarom proberen ze nu achter de schermen de regels te veranderen. Bij het schadeloket voor aardbevingen in Groningen zijn vanmorgen tientallen telefoontjes binnengekomen en 90 internetmeldingen binnengekomen. Vanmorgen vroeg was in Groningen opnieuw een aardbeving van 3,4. Er kwamen twaalf meldingen binnen van mogelijk acuut onveilige situaties. De tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen moet die meldingen binnen 48 uur onderzoeken. In Renkum bij Wageningen zijn twee verdachten aangehouden... in verband met de brand in een basisschool. Het zijn twee tieners van 13 en 17. Bij die brand raakten gisteravond enkele lokalen en de gymzaal zwaar beschadigd. Het was al snel duidelijk dat de brand in Renkum was aangestoken.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 To oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.